Jan van der Putten met het NOS-journaal. Niet op de CDA-lijst staan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zei hij in een tv-programma Pauw en Witteman. Hij liet in het midden of hij de politiek helemaal verlaat. Verhagen had al eerder laten weten dat hij niet beschikbaar is voor het leiderschap van het CDA. Verhagen wilde wel over nadenken of hij beschikbaar is voor een ministerspost mocht het CDA in de regering komen.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 Justitie in België heeft huiszoeking gedaan bij het Kamerlid Laurent Louis. De Waalse rechtspopulist zou zich schuldig hebben gemaakt aan laster en eerroof. Louis toonde vorige week in het Belgische parlement foto's van de autopsie van twee slachtoffers van Marc Dutroux, de meisjes Julie en Melissa. Hij zei te kunnen bewijzen dat Dutroux was aangesloten bij een groter netwerk. De actie van het Kamerlid leidde in België tot veel verontwaardiging. Bij Frankfurt in het westen van Duitsland zijn drie babylijkjes gevonden. Die waren verstopt in koelboxen. Twee baby's lagen in de kelder van het huis waar de vermoedelijke moeder woont. De derde baby was verstopt in een garagebox. Volgens de Duitse justitie was het geen drieling. Het geslacht is niet meer vast te stellen. De vrouw van veertig is meegenomen voor verhoor. Het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog. In de ochtend vrij veel zon, maar in de middag buien met kans op onweer. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Come Muhammad and me hit bang You been with the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 Into my of I The crime is done Even lovers need a holiday